Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De politie en de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Jeroen Dijsselbloem, zijn tevreden met het kabinetsbesluit om komende jaarwisseling al vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. Kindervuurwerk, zoals sterretjes en knalerten, blijft te koop. En ook een deel van het siervuurwerk, zoals fonteintjes, sierpotten en grondbloemen, blijft toegestaan. Maar met fonteintjes en grondbloemen kan nog wel worden gegooid en dat is gevaarlijk. De politie hoopt dan ook dat in de toekomst alleen nog maar kindervuurwerk en stabiel en staand vuurwerk mag worden afgestoken. Dat is ook beter te handhaven voor de politie. Het bleek in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het vuurwerkplan van het kabinet. De politie heeft vandaag bij een kluisjescontrole op scholen in Zaanstad messen, hamers en een stoomstootwapen gevonden. Er lagen ook onder meer vals geld en illegaal vuurwerk. De leerlingen zijn als verdachten aangemerkt en de politie heeft de ouders geïnformeerd. Ze gaan in gesprek met de scholen. Bij het station in Zandam en in het centrum is vanmorgen preventief gefouilleerd en daarbij zijn ook nog eens negen messen en een wapenstok en softdrugs gevonden. De afgelopen twee weken hield de Zaanse politie een wapeninleveractie. Daarbij waren bijna 200 wapens ingeleverd. De president van Polen heeft zijn handtekening gezet onder een omstreden wet waardoor de regering rechters kan straffen of ontslaan als hun uitspraken schadelijk zijn voor het gezag. En de politiek beoordeelt zelf of dat zo is. Er loopt een zogenoemde artikel 7 procedure tegen Polen omdat met deze wet Europese basiswaarden worden geschonden. Polen kan in het uiterste geval zijn stemrecht binnen de EU verliezen. Het weer. Vannacht kan de temperatuur in het binnenland dalen tot rond de 0 graden. Lokaal is er mogelijk een misbank of gladheid. Morgen is het ook droog en er is af en toe zon. Het wordt rond de 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt? Het Centraal Bureau Fondsenwerving helpt hierbij.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1371. Mijn naam is Benno Veugen. We gaan luisteren twee uur lang naar nieuw muziek. En nieuw-aids muziek die kenmerkt zich door een aantal stromingen, muziekstromingen. Uh, over het algemeen is het instrumentaal, maar toch ook wel dat er. ...af en toe een liedje gezongen wordt. En dat doet Marco mee. Zij is een gloednieuwe artiest en heeft wel al diverse albums gemaakt. En daar had ik dus mijn handen van de week vol aan. Want ze sturen ze allemaal bijna tegelijk op. We beginnen met Zen Voices, Meditations, Chants en... Um, ...nou, daar gaan we mee beginnen. Nummer 2, een goede bekende, Stefan Peppels en Then Came Love. Dat is zijn nieuwe album... En daarna volgen een aantal, dertien werkjes, eh, volgen daarop verder. Ja, moest even naar mijn woorden zoeken. Komt helemaal goed. Eh, Peacefulradio.info, dat is de website. Daar vind je dit allemaal in terug. Ik wens je heel veel luisterplezier. This is Eric Tingsted, and thank you for listening to Peaceful Radio. And when you got a minute, please check out my website at www.erictingsted.com.